In Amsterdam zijn alle bewoners van verzorgingshuis Leo Polak geëvacueerd. Afgelopen nacht is de waterleiding gesprongen, waardoor de vijfde en zesde verdieping blank kwamen te staan. Ook de bewoners van het hospice dat bij het verzorgingshuis hoort zijn geëvacueerd. Omdat lekkage dreigt, heeft de brandweer uit veiligheidsoverwegingen de stroom uitgeschakeld. Hoeveel mensen precies uit het pand in Amsterdam-Ostbedorp zijn gehaald is onduidelijk. Ook waar ze naartoe worden gebracht is nog niet bekend. Het kabinet wil tegemoetkomen aan een bezwaar van de FNV tegen het pensioenakkoord. In de Volkskrant zegt minister Kamp van Sociale Zaken dat de korting op de AOW voor mensen die eerder willen stoppen met werken zal worden verzacht voor de lage inkomensgroepen. Met name FNV Bouw heeft steeds gepleit voor reparatie van de inkomensachteruitgang voor de lagere inkomens.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 Het weer, het wordt een zonnige dag. In het zuiden kan het 25 graden worden. Vanavond in het noordwesten kans op een bui. Morgen op meer plaatsen zomerse temperaturen met s'avonds regen of onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen door werkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Tussen Utrecht Veemarkt en Knoopend Weert 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Goedemorgen Zandvoort, uh, live vanuit de studio in, uh, aan het gasthuisplein. Mijn naam is Benno Veugen. Tegenover zit bij Koor Draaien voor de presentatie. redactie is in handen van Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. En de techniek in van Roy Halderman. Goedemorgen, Koor. Ja, goedemorgen, Benno. Um, Roy, misschien kan. Uh,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 Nou, oh, oké, okay, nee, maar die stuif, dat is, Ja, dat is wat anders. Goed, dan hebben wij uh, even kijken. is ook kort voor, nou ja, uh, dat weet ik even niet. Heb jij dat voor ja, je staan? Dat is, uh, als het goed is, dan is het tien over half elf uh, Ria van Bakel. Oh ja. En Ria van Bakel is van het uh, VIP, eh, vrijwilligersinformatiepunt van Zandvoort. En we willen graag weten van hoe gaat het met het werven van de vrijwilligers... ...na de informatiemarkt die onlangs geweest is. En dan uh, hebben we na...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 kan ook gebeuren, ja, precies. Maar goed, we gaan eerst eens even naar een stukje muziek. En um, Roy start het maar lekker op. She used to play. She had the answers to everything. But now she knows. Life doesn't always go her way. Yeah. Feels like she's gone Oh, that's, that's when she realized two, She's not a girl survive See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 Um, nou laten we even jullie voorstellen aan, aan de luisteraars. Uh, Els, uh, wat, uh, wat, wat is jouw connectie met het uh, Zandvoortsmuseum? Ik ben uh, interim beheerder van het Zandvoortsmuseum uh, nog een aantal weken. Nog een oh, je stopt ermee. Nee, de, de vaste beheerster die komt weer terug. Oh, op die manier, ja. oké. Okay. Ja. zonder een gezonde reden een tijdje. Gelukkig, gelukkig. Volkert, wat is jouw connection met uh, het Zandvoortsmuseum? Nou, het is een uh, Del, Het is een deel van de gemeentelijke organisatie Ik werk bij de gemeente.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 <laughs> zeg maar. Koolhydraatrijkere dieet. Nou ja, als je, als je, ik stond toevallig was ik gisteren in het museum en stond ik te kijken. En was ik met een uh, goede kennis van mij aan het praten. Die zegt: Nou, als je dat nu zo ziet, Honderd jaar later, moet het tegenovergestelde gaan gebeuren. Die kinderen zijn veel te dik en ja. die moeten nu gaan afvallen. Ja, precies. Ja, ja, ja, en dat ja. was toen, zeg maar, uh, eind 1900, was het tegenovergestelde. Zo, ongelooflijk. Dus het ja. waren dus veelal kinderen. Kijk, je had natuurlijk de industriële revolutie uh, van meer, rond 1870, toename van. Uh,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 Of 1887 aan de Kostverlorenstraat, het toenmalige hotelrestaurant Kostverloren, hebben ze toen opgekocht. En zijn daar een vakantiekolonie gestart. Ja, want om hoeveel kinderen ging het, Els? Oeh, nou. Honderden. Nou, wel gedurende de zomerperiode, en uiteindelijk, ik moet even naar kijken, kwamen ze ook zelfs winters. Maar er zaten toch per, per uh, aantal weken, zaten er toch wel zo'n honderd of meer, denk ik, per vakantiekolonie. Oh. Nou, als je er drie of vier hebt in je gemeente. Ja, ja, loopt lekker op. Ja. Hè? Ja, dus, ja. Uh, en, uh, en die kinderen werden dan uh, bijvoorbeeld uh, gewoon naar het strand uh, gestuurd of uh, daar... Uh,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 Het was niet echt vakantie alleen maar. Nee, precies. Ja. Nou, maar zeker, zeker in het begin, uh, de, zeg maar, de mensen die daar de leiding hadden, die uh, waren nogal op hygiëne gesteld. Mm -hmm. Dat kan je ook zien aan de foto's van die kinderen. Die werden toch redelijk kaal geschoren. Ook nog. Luizen. Voor luizen, maar een, een hele hoop kinderen werden toen ook voor het eerst in contact gebracht met de mogelijkheid dat je ook je tanden kon poetsen. Zo. Ja, ja. Of dat je zeep moest gebruiken. En ja. al, dat, al dat soort facetten...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 moet je trouwens nog uit, uitkijken. Als iemand zich nooit met zeep heeft gewassen, als je dan met zeep begint, dan kan je juist infecties krijgen. Maar goed, dat terzijde. Uh, hebben jullie ooit nog wel eens wat uh, reacties? Uh, of, of komen nu, he, de, de toonstelling draait al um. een tijdje, uh, wat, wat eh, ex-bleekneusjes ex zijn die al langs ja, geweest? Ja, veel. Ja, veel <Ça sú kalo Muchasösuous> zelfs. Ja, wat... het is echt... Uh... De mensen zijn allemaal heel erg enthousiast. En uh, er hebben ook wat in de Haarlemse krant gestaan, de Heemsteedse krant. En ik heb ook naar, in Amsterdam naar een aantal kranten gestuurd. Omdat daar uiteindelijk de bleekneusjes vandaan ja, kwamen. Ja. Er wonen nog maar heel weinig bleekneusjes in Zandvoort. Ja. Dus ze kwamen altijd ergens anders vandaan. Maar de mensen die komen, meestal meesten zijn enthousiast. Sommigen hebben trauma's, sommigen hebben een geweldige tijd gehad. Maar uh, ik moet zeggen, positieve reacties. Ja, ja. over het algemeen. Ja.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 Vaak mochten ouders nou, mochten niet op bezoek komen, de brief, er mochten geen brieven geschreven worden. En als oh, je dan zo. vier of vijf bent, ja, dan uh, ben je toch wel heel erg nou, afgesneden wel... van, je, van je familie. En dat vonden kinderen vaak Dat is wel heel heftig, duur. ja. Ja, wel ja. dingen. heftig. En hoe lang bleven ze? Een paar weken? Nou, wel zes weken. Zes weken, als zo. als ze niet genoeg aangekomen waren, dan uh, werden ze nog wel eens uit de bus gehaald. En dan moesten ze nog wat langer blijven. En dan ben je vier, vijf jaar, dat is onvoorstelbaar. Ja, dat is heel erg. Ja. Goed, en um, nou, deze tentoonstelling die, die draai, loopt dus door tot 19 september. Ja. Um, um, ja, wat, wat gaat er met die spullen dan gebeuren, Volker? Dat is de eeuwig zonde, die, het is een fototentoonstelling. Dus, ja, die uh, foto's worden bewaard. Ja. Ja. En, uh, dus wie, wie heeft, heeft hem eigenlijk de... samengesteld? Els. Ja, Els. Ja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 Uh, zeg maar, die ook in de, uh, in de huidige staat overeenkomt met een foto. Ja, ja, ja. De rest is allemaal weg. En welk is dat? Dat is het nieuwe gebouw van de Amsterdamse vakantiekolonie aan de Kostverlorenstraat. En volgens mij is dat nu door de spalier, het Spalier Oh ja, ja, ja, ja. ja. Cool. dat is de, het laatste gebouw. Uh, heeft op de Kostverloren hebben we er nog. Oh nee, er staat nog ja. een gebouw. Sorry, maar dat is een, dat is een verandering. Dat is uh, Hoek, uh, Kostverlorenstraat, Julianenweg. Zeg maar, daar uh, was ooit Frisia begonnen als kinderhuis, later Grootkijkduin. Grootkijkduin is toen verhuisd in 1936 naar stationsplein uh, Dokter Smitstraat. En dat is een uh, gebouw uh, waar uh, op een gegeven ogenblik uh, ook de huisarts uh, Dokter Zwerverin is gaan wonen. En dat is gesplitst. Er zit nu in ook nog een huisarts en er zitten diverse wooneenheden en, uh, zitten in dat pand. Ja. En dat is ook een pand uh, uitgebouwd voor... Uh, een bepaald doel en dat heeft nu een andere bestemming gekregen. Nou, dus de, de bleekneusjes, de vakantiekolonie, ik vind het nogal een woord zegt, mm -hmm. kolonie, hè, ja. dat, noemden Kinders, ze dat ook zo? 50. Ja, kindervakantie koloniehuizen. Ja, ja, ja, ja. En iedereen kon dat maar beginnen in tijd. Nee, dat was niet zo, ja. Nou ja, iedereen, kon, het iedereen ja. kon er niet zomaar beginnen, want je had natuurlijk een aardig bedrag nodig om, uh, om zoiets te starten en het waren meestal waren dat uh, welgestelde, in dit geval dus, uh, wat, waar we uh, wij tegenaan zijn gelopen, dat zijn mensen uit Amsterdam en mensen uit Haarlem. En, en ja, dat waren ook niet de eerste, de beste die dat deden. Hmm. Dus het waren toen de tijd, zeg maar, mensen die in het bestuur zaten, waren redelijke regenten in hun eigen woonplaats. En in Amsterdam waren het zelfs hele bekende mensen. Oh ja. Ook op nationaal niveau. Dat kan je naam noemen? Dat zou ik nu niet zo 1, 2, 3 kunnen doen. Nou ja, ja. <laughs> ik heb het verhaal dus zeg maar twee jaar geleden geschreven of zo. Dus de, basis, de hoofdlijnen van het verhaal vind ja, ja. nog wel. Ja, maar... nou, die vanuit Haarlem weten we wel. Knoop Koopmans Beunke. Ja. Dat zijn de, een, een echt paar dat uh, zeg maar hier de Haarlemse kindervakantiekolonies hebben ja, ja. ja. Goed, nou, ik dank jullie hartelijk voor de, de komst naar de studio. Uh, we kunnen het allemaal nog blijven zien tot 19 september. Uh, en, en het schilder zat er jij.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 <laughs> Kijk, het nadeel is dat wij gaan het straks allemaal weer wit schilderen oh, okay. als het voorbij is. Ja, okay. Maar tot die tijd mag iedereen... Uh... En dit moet zeggen, mensen ze zijn enthousiast. vinden vind het leuk. Oké. Okay. Goed. Nou, dan nogmaals de, de fototentoonstelling over de bleekneusjes. En het schildersatelier in het Zandvoort Museum. Daar mag je zelf meedoen aan uh, nou, de eeuwige de roem eigenlijk. Want het wordt natuurlijk allemaal vastgelegd op, op foto. En dan mag je een bijdrage leveren aan een schil, schilderij muur, schilder, muurschilderij. muurschilderij. Nee, muur, <laughs> ja. Goed, dank jullie wel voor je komst. En wij gaan uh, naar muziek. Dankjewel.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 Why is she satisfies my soul? Spies my soul, Spies my soul. Yes, it's walking, Shut up, guys. What does this bum do? Take a look at her head. Well, it's a real man. You don't believe what I say? Just feel. Why don't or this go? lock her up in a trunk. Ah! So no, baby, And steal her away from me. Okay. Crying, walking, sleeping, hey, Cliff! I've just invented a great new sound! got to do my best to please her oh. just cause she's Antonio living now. Settle down, chaps. got to roll an eye and that is why she satisfies my soul. I, I got, got the one and only walking tall. Funky on me. He means what happens now, Cliff? The instrumental break. Right, Cliff? Which instrument do you want us to break? It's only a song, ring. Well, I feel sorry for the elephant Come on, now, guys Got now, myself I'm crying Talking living. Walking Living Dog Living Dog Got to do my best to please her Just cause she's a Living Dog All right, guys, harmony's now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 Je allemaal met, uh, met vrijwilligers. Dus de maatschappij kan eigenlijk niet zonder vrijwilligers? Nee. Vrijwilligers zijn het soort het cement om de maatschappij bij elkaar te houden. Oh, dat maar ook zeg je mooi. om de vrijwilligerswerk geeft ook mensen een doel. Het staat ook voor altijd goed op je cv als je een stuk vrijwilligerswerk achter je hebt staan. Oh, nooit gemerkt. Nee, bijvoorbeeld. Nou, aan de ene kant kun je zeggen, nooit gemerkt. Ik merk het met mijn eigen kinderen, die alle twee leiding hebben gegeven bij. Bij de scouting. en met, met groepen. op pad zijn gegaan. een stuk verantwoordelijkheid hebben genomen. Dat betekent toch een, een pre-.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 vinden? Uh, de mensen vinden er in ieder geval op uh, de vrijwilligers vacaturebank. Uh, dus de, uh, jij zei het net al, uh, de organisaties die kunnen daar op hun vacatures uh, uh, zetten. En uh, vrijmiddag hebben mensen belangstelling, dan kunnen ze onmiddellijk doorlinken naar de, uh, naar de organisatie ja. en, een, uh, en een mail uh, sturen. Heb je veel voor en, uh, vacatures? Uh, er stonden er vorige week zo'n kleine 40, 40 op. En dan heel, heel wisselend, van alles en nog wat. Dus je hoeft je niet te vervelen in Zandvoort? Je hoeft je in Zandvoort zeker niet te vervelen. Maar ook voor de organisaties is er een stuk informatie te vinden. Zij kunnen natuurlijk rechtstreeks de vacatures erop, erop zetten. Maar daarnaast ook een stuk over de vrijwilligersverzekering die door de gemeente wordt, wordt aangeboden. Hoe, wat is het belangrijkste?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 Uh, ik uh, moet maar heel, heel eenvoudig. radiowerk, vrijwillig radiowerk, is uh, niet zo uh, gevaarlijk als bijvoorbeeld vrijwillig natuur- en Landschapsbeheer. Um, dus wat, wat doe je met die verzekering? De gemeente Zandvoort heeft uh, met een verzekeringsmaatschappij uh, voor alle vrijwilligersorganisaties en de vrijwilligers die daar werkzaam zijn, een verzekering afgesloten. Maakt niet uit wat je doet. Dus, uh, nee. Oh. Het, het met uitzondering uh, volgens mij van de uh, vrijwilligers die bij uh, politie werkzaam zijn. Maar, oh maar ja, maar dat is een eigen organisatie. Is, ja, dat is een eigen organisatie. Ja, en hoe zit bij, het met als ik een, een uitkering zou hebben uh, en ik ga vrijwilligerswerk doen? Dan wordt er op de website uh, verwezen naar de landelijke sites. Kun je onmiddellijk uh, doorlinken. En dan kun je op de landelijke site uh, voor jouw specifieke informatie uh, vinden.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 dat je net uh, een maand of twee maanden achterloopt met ja. de landelijke informatie en de regelingen die bijgesteld uh, uh, zijn dus als ik het uh, goed begrijp <coughs> dan zoeken jullie eigenlijk nog vrijwilligers voor de website <laughs> <laughs>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 Goed, nou, een boeiend verhaal, Ria, over het vrijwilligerswerk hier in Zandvoort. Nog even eh, de website noemen? De website, ja, ja. Website ja Dat is www.fip-zandvoort.nl eh, En het is zeker de moeite waard om daar eens op rond te kijken. Want ik zie al dingen staan ik dacht, nou, hartstikke leuk. Ja, ik maar jij doet toch genoeg. Hè? Ja. ja. <laughs> Goed, wij gaan naar muziek. En eh, dankjewel voor je komst naar de studio. Dankjewel. So peaceful sleeping You don't know that I'm leaving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 stijgers daarop. Ja, heel veel ze mogen hoor. Daar ben, ben, ben, en ben ik wel eens bij geweest. Dat zo'n vliegtuigje zo'n ja. spandoek oppikt. Dat is ook ja, altijd wel, dan, wel een met sleep en zo'n touwdraad. Ja, en dat is wel spectaculair om te zien. En dan gewoon mee en dan gewoon vier uur lang boven Zandvoort vliegen. En dan een hele goede camera meenemen. En dan gewoon duizend <laughs> foto's nemen. Nou, je krijgt de hele kust te zien hoor. Want het gaat van uh, Bergen tot en met uh, Wassenaar, Rijswijk, Rotterdam zelfs.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 Uh, op de website is ook informatie te vinden over de werkwijze van criminelen bij de Pimpas-fraude. Nou, uh, Corian, uh, je hebt er blijkbaar ervaring mee, want uh, je hebt precies de procedure ja. <laughs> Ver verklaard hoe dat eraan toe gaat. Uh, ja, dat komt door Ali B. Hè? Oh, daar komt hij. Ja, C uh, uh, Bali -Bali -Bali moest je zijn. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Tevens is er lesmateriaal voor docenten beschikbaar en een videoboodschap <laughs> van Ali B. Waarin hij jongeren waarschuwt om nooit hun pas af te staan.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 Ja, en je bent ook vrij als je bij de Radio uh, Zandvoort uh, je programma's maakt. En uh, even, even nog een telefoontje moet Edwin verboekend uitzetten. Hij is van Stuipstuif Haarlem en kon gelukkig uh, de weg naar de studio vinden. En Edwin, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Edwin, uh, als kind uh, kwam ik op Stuipstuif in Haarlem. Dat was nog in de Kennemer Sporthal uh, bij mijn weten. Uh, heel groot. Uh, is. Uh, uh, hoe, hoe, hoe, hoeveel jaar bestaat het nu eigenlijk?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 alle activiteiten... Dat zijn dus uh, dingen die je in benen, moet huren. Ja, ja, dat benen, ging dus niet doen. Inderdaad. Ja, dat ja. werd eigenlijk ons... een uh, maand van tevoren verteld... dat dat eigenlijk door ons neus uh, werd geboord. Ja, een maand dat van tevoren? Dat is toch een fatsoenlijk bestuur. Dat vind ik wel. Dat is ja, wel ja, niet netjes eigenlijk. Dat, dat nou. is niet netjes. Uh, dus we hebben maar twee weken... flinke grijze haren gekregen. Uh, Slapeloze nachten. Ja, dat zeker wel. Nou, tijdens hebben we de, de grijze haren... toch kunnen uitplukken. Uh, hoort er wel bij hoor. Bij vijf. Ja, als je het raar redt. Ja, dat, dat is ook wel zo. Zaar, ja, precies. Maar Edwin, wat, wie heeft jullie gered? Sponsoren. Okay. We hebben een flinke sponsor. Uh, uh, ja, uh, eigenlijk een, een sponsorbrief. Uh, kranten benaderd. Uh, met de vraag of er sponsors zijn die uh, zowel in geld als in Natura uh, ons kunnen sponsoren in, uh, in het hele evenement. En moet moeten toegeven... Uh,